Jaap en de bonenstaak. In een land hier ver vandaan woonde lang geleden eens een arme vrouw. Haar man was gestorven en ze had maar één zoon. Zijn naam was Jaap. Jaap hield niet van werken en daarom verdiende hij ook niet veel geld. Hij en zijn moeder werden steeds armer. Op een dag hadden ze niets meer te eten... ...en al hun geld was op. We zullen de koe moeten verkopen, zei de vrouw tegen Jaap. De volgende dag ging Jaap met de koe naar de markt. Hij beloofde zijn moeder dat hij de koe voor veel geld zou verkopen. Het was een heel eind lopen naar de markt. En onderweg droomde Jaap over wat hij allemaal zou kopen als hij rijk was. Hij was halverwege toen hij een grappig klein mannetje ontmoette. Het mannetje had een heel groot hoofd. Hij zei dat hij de koe van Jaap wilde kopen. Als je haar aan mij verkoopt, beloof ik je dat je een rijk man zult worden, zei het mannetje. En hij gaf Jaap een klein leren geldzakje. Jaap kon zijn oren niet geloven. Maar toen hij het zakje openmaakte... ...zag hij dat er geen geld, maar vijf bonen in zaten. Dat zijn toverbonen, zei het mannetje. Als je ze in de grond stopt, zal er een bonenstaak uitgroeien... ...die zo lang zal zijn dat je er langs naar de hemel kunt klimmen. Voordat Jaap iets terug kon zeggen, was het mannetje verdwenen... ...en hij had de koe meegenomen. Jaap rende terug naar huis... De moeder van Jaap werd heel erg boos toen ze de bonen zag. O, jij domme jongen, riep ze. Wat heb ik nu aan vijf bonen? Jaap probeerde zijn moeder te vertellen dat het toverbonen waren... maar ze wilde niet luisteren. Ze pakte de bonen en gooide ze het raam uit. En Jaap moest die avond zonder eten naar bed. De volgende morgen werd Jaap heel vroeg wakker. Tenminste, hij dacht dat het nog heel vroeg was, want het was nog donker in de kamer. Maar toen hij zich omdraaide, zag hij dat er geen licht naar binnen kon komen, doordat er een grote groene plant voor het raam groeide. En toen zag Jaap dat het een bonenstaak was. Jaap kleedde zich aan en klom door het raam naar buiten op de bonenstaak. Hij zwaaide naar zijn moeder, die bij de voordeur stond, en begon verder omhoog te klimmen. Hij klom en hij klom, totdat hij bij de wolken kwam. Maar de bonenstaak was nog langer, dus klom Jaap door de wolken verder omhoog. Toen hij boven de wolken kwam, zag hij een weg liggen. Jaap begon de weg af te lopen. Na een paar uur lopen was hij zo moe en had hij zo'n honger, dat hij besloot terug te gaan naar huis. Hij wilde zich net omdraaien toen hij in de verte een groot kasteel zag liggen. Hij liep er naartoe en klopte op de grote ijzeren voordeur. De deur werd opengedaan door een reus van een vrouw. Hebt u misschien wat te eten voor mij? vroeg Jaap aan de vrouw. Je kunt beter maken dat je wegkomt, jongen, antwoordde de vrouw. Mijn man, de reus, kan elk ogenblik thuiskomen en als hij je ziet, wordt je zelf opgegeten. Maar ik heb zo'n honger, smeekte Jaap, en ik ben ook heel erg moe. Dan moet je het zelf maar weten, zei de vrouw en liet hem binnen. Ze nam hem mee naar de keuken en gaf hem een boterham met kaas. Jaap was bijna klaar met eten toen er zware voetstappen in de gang klonken. Daar komt mijn man, fluisterde de vrouw, vlug, verstop je in de oven. Jaap was net in de oven geklommen toen de reus binnenkwam. Hij snoof een paar keer en brulde. Ik ruik mensenvlies. Nee man, je vergist je, zei zijn vrouw. Kom aan tafel. Toen de reus had gegeten, haalde hij een kist tevoorschijn en begon zijn geld te tellen. Jaap had de deur van de oven op een kiertje gezet en keek met grote ogen naar al dat geld. Nadat de reus zijn geld had geteld, viel hij met zijn hoofd op de tafel in slaap. Jaap sprong uit de oven. Hij pakte een zakje met geld uit de kist en rende het kasteel uit. Hij rende de weg af naar de bonenstaak en liet de zak met geld naar beneden vallen. Daarna klom hij langs de bonenstaak naar beneden. Een paar maanden lang hadden Jaap en zijn moeder geld genoeg om eten en nieuwe kleren te kopen. Maar op een dag zag Jaap dat de zak met geld bijna leeg was. Hij besloot weer langs de bonestaak omhoog te klimmen. Hij klopte op de ijzeren voordeur van het kasteel. Even later deed de vrouw van de reus open. O, oh, ben jij het, zei ze. De laatste keer dat je hier was, is mijn man een zak met geld kwijtgeraakt. Is het heus? vroeg Jaap. Wat vervelend. Misschien kan ik u helpen naar de zak te zoeken. Ik ben zo klein dat ik in alle hoeken en gaten kan kruipen waar reuzen niet kunnen komen. De vrouw van de reus vond het een goed idee. Ze gaf Jaap zelfs weer een boterham met kaas. Jaap deed net of hij naar de zoekgeraakte zak met geld zocht... totdat hij de reus thuis hoorde komen. Hij verstopte zich snel weer in de oven. De reus kwam de keuken binnen... Hij snoof en brulde. ik ruik mensenvlies. Nee man, je vergist je, zei zijn vrouw, kom aan tafel. Toen de reus had gegeten, haalde hij een witte kip uit een hok. Lief kippetje, ik laat je vrij als je een ei voor me legt, zei de reus tegen de kip. De kip begon te kakelen en legde een ei. Jaap had nog nooit zo'n ei gezien. Het was helemaal van goud. Even later viel de reus in slaap. Voorzichtig kroop Jaap uit de oven. Hij pakte de kip bij haar nek vast, rende het kasteel uit, de weg af en klom langs de bonestaak naar beneden. Jaap en zijn moeder zorgden heel goed voor de kip. En de kip had het heel erg naar haar zin. Iedere dag legden ze een gouden ei. Jaap en zijn moeder hadden nooit meer honger en waren heel gelukkig. Maar Jaap wilde nog één keer terug naar het kasteel. En toen zijn moeder op een morgen zijn kamer binnenkwam om hem wakker te maken, was hij verdwenen. Hij was opnieuw langs de bonenstaak naar boven geklommen. Jaap klopte ditmaal niet op de ijzeren deur van het kasteel. Hij sloop naar binnen toen de vrouw van de reus naar buiten liep om haar was op te hangen. Jaap verstopte zich in de wasstobbe en wachtte tot de reus thuis kwam. Toen de reus de keuken binnenliep, snoof snoef hij en brulde... Ik ruik mensenvlies. Ik heb geen mens gezien, zei zijn vrouw. Maar als de jongen die je zak met geld en je kip heeft gestolen in het kasteel is... dan heeft hij zich vast in de oven verstopt. De reus keek in de oven, maar natuurlijk zag hij Jaap daar niet... want die zat in de wasdobben. De reus sloeg de deur van de oven met een harde klap dicht... en bonste er een paar keer op met zijn vuist. Als ik die jongen te pakken krijg, zei hij dreigend, dan... Je moet je niet zo boos maken, zei zijn vrouw. Waarom vraag je de harp niet wat muziek voor je te maken? En dat deed de reus... De harp begon heel zachtjes een mooi wijsje te spelen. Even later vielen de reus en ook zijn vrouw in hun stoelen in slaap. Jaap sprong uit de wasstobbe, pakte de harp en holde het kasteel uit. Opeens begon de harp te schreeuwen. Bas, ik word gestolen. De reus werd wakker. Wat? schreeuwde hij. Hé, hey, jij daar. Blijf staan. Vrouw, geef me mijn bijl. Jaap rolde de weg af. Maar de reus kwam met grote stappen achter hem aan. Net voordat de reus hem te pakken had... was Jaap bij de bonenstaak gekomen. En hij liet zich razendsnel naar beneden glijden. De reus klom achter hem aan naar beneden. Moeder, pak mijn bijl, riep Jaap toen hij bijna beneden was... Zijn moeder gaf hem vlug de bijl en Jaap begon de bonenstaak om te hakken. De reus kwam steeds dichterbij. Maar gelukkig begon de bonenstaak naar één kant door te zakken. En even later viel de bonenstaak met een luid gekraak om. De enorme plant kwam eerst op het dak van het huis terecht en viel toen op de grond. De reus kwam als een steen naar beneden vallen. Hij kwam zo hard neer dat hij zijn nek brak. Jaap liet zijn moeder de harp zien en vroeg aan de harp muziek voor hen te maken. Ja, baas, zei de harp tegen zijn nieuwe eigenaar. Jaap en zijn moeder leefden nog lang en gelukkig. De kip legde iedere dag een gouden ei en elke avond voordat ze naar bed gingen, luisterde ze naar de prachtige muziek van de harp.